Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De brand in de grote flats in Hongkong is nog steeds niet uit. Het dodental staat nu officieel op 44, maar waarschijnlijk loopt het nog veel verder op. Er zijn bijna 300 vermisten. Volgens correspondent Gabi Verberg is het vuur in vier van de zeven torens inmiddels onder controle. In die torens waar, waar de brand onder controle is, is de brandweer inmiddels begonnen met het zoeken van uh, overlevenden van binnenuit. Eerder lukte dat niet omdat het uh, te heet was, vooral bovenin. En de brandweer die zegt uh, rond het vallen van de avond, dat is over een kleine vier, vier uur, de bovenste etages. Dus dat is uh, de 31ste etage te hebben bereikt. Er zijn inmiddels drie mensen van een bouwbedrijf opgepakt voor de brand. Vlakbij het Witte Huis in Washington zijn twee leden van de Nationale Garde neergeschoten. Dat zijn reservisten, dus mensen die worden ingezet bij noodsituaties. Ze zijn er slecht aan toe. De schutter is aangehouden en is zwaar gewond. Dat zegt correspondent Rudy Bauma. Nou, de schutter is volgens bronnen van Amerikaanse media Ramanullah Lakanwal. Dat is een Afghaan die in 2021 naar de VS is gekomen. Eh, nadat de Taliban naar de Maghreb en de VS zich terugtrok. Dat was in het kader van Operation Allies Welcome van president Biden... Mocht in eerste instantie twee jaar blijven en woonde in Washington State, dus de hele andere kant van het land. CNN schrijft dat deze man dit voorjaar een verblijfsvergunning heeft gekregen in de VS. En misschien heb jij je er ook al schuld aan gemaakt. Online een goede deal gescoord voor Black Friday. Nou, er zijn nog heel veel van die pakketjes op weg. En er komen waarschijnlijk ook nog een hoop bij. Daardoor moet een pakketbezorger nu gemiddeld zo'n 200 stops maken. Dat zorgt voor veel stress. Ja, we willen de mensen ook, de klanten ook wel bewust laten worden... dat er een hele wereld wereldschaal gaat achter uh, vandaag besteld, morgen bezorgd. Nou ja, de tijdsdruk, de werkdruk is hoog. En vooral uh, de zware pakketten die erbij zitten. Via Marktplaats bijvoorbeeld worden gewoon complete trekhaken verstuurd. Die, die, moeten, ook, die moeten ook bezorgd worden. Ja, vakbond FNV wil daarom dat de politiek ervoor gaat zorgen... dat het werk van pakketbezorgers iets makkelijker wordt. Bijvoorbeeld door te verplichten dat bedrijven tilmachines kopen. Het weer bewolkt met vanuit het westen regen. Het is een graad of twee, maar door de wind voelt het kouder aan. Vanmiddag in het oosten af en toe zon en het wordt maximaal 8 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANBB. In Noord-Holland staat er ruim 100 kilometer file. Zo rijdt het langzaam op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Velzen een kwartier oponthoud. Op de N244 van Alkmaar naar Edam bij Westgrafdijk 20 minuten vertraging. Rijd je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom... dan kun je vanaf Alkmaar een kwartier extra reistijd rekenen.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 It's the way that I wanna live It's my life I can do just what I feel It's my life Nobody can tell me what to do It's my life Cause what are you doing? I'm doing for you now Don't get me wrong I'm really not suped Eagle trips is not my thing All these strange relationships Really gets me down See nothing wrong. Spreading my. I'm new. Never... Uh. Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn drie mannen aangehouden vanwege de zeer grote brand... in een appartementencomplex in Hongkong. Het gaat om leidinggevenden van een bouwbedrijf. Ze worden verdacht van doodslag door nalatigheid. De gemeente Emmen gaat het station en omgeving aanmerken... als veiligheidsrisicogebied vanwege aanhoudende overlast... door voornamelijk veilige landers... Er mag straks onder meer preventief worden gefouilleerd. Er worden steeds meer huurwoningen verkocht. In de afgelopen maanden waren het er bijna 16.000. Door nieuwe belastingregels en de wet betaalbare huur... wordt verhuren minder aantrekkelijk voor beleggers. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar een graad of zes. Maar het voelt kouder aan. Dit is ZFM.